FM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Studio. Ja, mijn haren staan recht overeind. Wat een wind, jongens. Ik had geen borstel liggen op. Nee, nee, nee, nee, hoor. Ze raken bijna, ja, de Pieken, raken bijna op het plafond van Leeuwen, ja. Dankjewel, Hans. En van Leeuwen, vooral Hans, want het klopt maar veel te optimistisch, die van Leeuwen. Ik hoorde hem eh, eigenlijk helemaal niet eens eigen of wat dan ook, dus ik ga er vanuit dat Hans al het werk heeft verricht, ja. Klassiek, with a capital Z. Dit is ZAR. Met Royal Classic Grooves. Ja, vroeger had ik voor galen, dat is niet meer. Ik moet alles zelf doen, ja. En kijk, ze gaan weggaan, ja, zeker. De Wintertrot-serie, welkom bij ZAR tot 9 uur. Als eerste, een open een albumversie van Bobby Glover. Die ken je kent ze wel van Jos Spell, Bright Sky, Sunny Days. Nou, daar hebben we honderden van, we naar. De hel is losgebast in Nederland. Zelfs het voetbal afgekeurd. Nu pas de wind gaat beginnen volgens mij. Maar ja, oké. Okay. Laten we het er maar mee doen, ja toch. Nu Jerome Priester een CUB you be lighter. Als je wat te melden hebt hier. Bij www.dansradio.nl De chat staat wagenwijd. Hoop hoor. Vanmorgen vroeg om 9 uur al heel vroeg opgestaan voor de slow crosses van straat. En daarna gewoon een normale programmering van 10 tot 12. Alex Visser. Tot twee uur. Daarna van 2 tot 5. Peters, hij is weer helemaal hersteld. Dus. Gelijk de eventjes dichtgedraaid tot en met Verleeuwen natuurlijk hier was met Hans. Zorg tot 9 uur en ook straks de afsluiter zoals elke week. Remy Jam, de Downtown Dance Show. Dus je hebt je niet hoeven te vervelen, dat is één ding wat duidelijk is. From Red Light Amsterdam, Dance Radio. They play the best music in the world, non-stop. Dance, Dance Radio. in de The boys from the big bad city Are you kids being bad Oh yeah Amsterdam's most wanted dance radio De Confunction heeft erbij gehaald vanavond in de show Ik to Straks uh, natuurlijk de reggae classic kwart voor negen. Voor de rest zal het een grote windje meegaan... als we er een keer afschelen. Straks wel even voor Markie Jonker nog even een plaatje doen. Het zal ongetwijfeld in de hoek zijn... waar de elektro te vinden is. Jawel! Je mag je zelf ook een suggestie hebben. Ik zou zeggen, uh, gooi het op de site, ja. Ik vind alles best. Zo makkelijk als uh, maar wat. Het ziet er niet makkelijk uit, maar ik, in theorie ben ik gewoon uh, een hele simpele ziel, dus uh, kom maar op uh, jongens. Cat to be enough. Er zijn wat uh, leuke plaatjes of cd-boxjes uitgekomen van de Confunction. En ze hebben heel veel goede muziek gemaakt, blijkbaar. Zelfs een best of en uh, ja... Ik heb je bijna alles, maar... Ik zou ze gewoon even allemaal uh, gewoon binnen halen. Ja, toch? Every kingdom had its king. We have Czar With his Royal Classic Cruise. Terug in het grijze tijd van Charlene, the best of stay ook trouwens I've got a in Africa de fading you tijdperk van de 90.5 Vinden wij leuk dit hè? Shake It Up Tonight. Sleepwalking en core. En uh, nog vele lekkere plaatjes. En ook deze natuurlijk. I've got a faith in you, Cheryl Lynn. Classics with a capital Z. This is ZAR. ZAR! ZAR! ZAR! With, with Royal Classic Grooves. Plaatje speciaal uh, voor Essie doen. Uit het register van ZAR zegt ze nou, dat doen wij. Normaal gesproken in de Café de Bierhut staat het vol gas aan... maar ja, het is dicht, ja. Er zijn geen klanten. Noodgedwongen zit ze dan thuis... mee te deinsen. Voor haar deze. Never too late for your loving. this thing out Girl, don't you think our love we're talking about, yeah Don't give up don't give love a chance Let's put the fire back into our romance Because Like we Jackson Smith, classic, classic Sunday. The only kind I insist upon. We are dance radio. I order never too late for your lovin'. Je kent wel van Stomp. Ik heb het over de brothers Johnson. This had to be. Dat mag altijd. Johnny uit Noordwijk heeft het ook gedaan. En hij blijft volhouden als je door Amsterdamse binnenstad loopt. Dat stond wordt vanzelf. Nou, we proberen een beetje ons uh, imago omhoog te vijzelen, beste man. Dus we uh, doe even normaal, joh. Beetje positief over de hoofdstad, hè? <tied> Believe via ZFM, alle mensen daar. Hartelijk welkom trouwens. Dat is uh, Haarlem in omstreken volgens mij. Vroeger, uh, met dit soort wind, uh, winden, had je altijd de uh, mazzel dat je veel verder kwam met je sender als uh, normaal gesproken je had geprogrammeerd. Maar dat is niet meer internetradio, wereldwijd te beluisteren. En ook uh, inderdaad, via de 106.9. 104.5 op de kabel in Haarlem zijn wij uh, zeker op de zondagavond te horen. Maar wat is nou een CFM-plaat? Vorige week deed ik al uh, Circles, Atlantic Star. Vanavond ook maar een uh, iets commerciëler classic voor al die mensen uit die regio. Classic Sunday. Oh, hell yeah. You guys are playing just awesome music. It's awesome. Dance Review. Misschien hoor je dan op de achtergrond, je denkt, hey. Dat is leuk voor die mensen daar. Help Melvin in de Blue Notes. Today's your lucky day op 84. En dat even over half acht. Zoals je weet, kwart voor negen de reggae classic hier. Suggesties zijn welkom. Mocht je hem niet hebben, dan uh, heb ik er uiteraard één klaar staan hoor. luisteraars. Die ook mee kunnen genieten van het geluid uit de hoofdstad. Elke zondagavond en ook door de week tussen vijf en zeven worden programma's aangeboden hier vandaag aan het CFM-verhaal. Daar hebben we ook een nieuwe man voor aangetrokken. Peter de Vries, ja. Hij is er dinsdag in donderdags. Met, uh, onze James Henry en uh, Jeroen brengt gewoon vrijdag, ja, dus zo gaat het. De afspraak is afspraak. This really is the best. Classic. Her favorite song came on the radio if you really wanted to dance. Classic. It's the classics. Classic Sunday. when you want the job done right, like you go to the best. You go to Dance Radio. Kijken wij doen het gewoon op zondagavond tussen 7 en 12. Zo klaar zijn we ermee. Formatie de Controllers. Radio 7 9 ZAR. Maar elke week maar weer uh, wat nieuwe plaatjes naar voren te halen uit het uh, register. Wat er is, wat moois uh, gemaakt. En ik kan uh, je wel vertellen, we zijn er nog lang niet uh, klaar mee. What time is it? Isn't it about time for somebody's favorite radio program? To what can only be described as classic Sunday yes! dance radio. Nijord. Nee, nog lang na niet uh, klaar mee, dus dat gaat helemaal goed komen. Nu eventjes uh, deze. Het is uh, inmiddels uh, iets over kwart geworden. Dan draaien we even deze ABC, een ABC En de US remix van The Look of Love. Arrow, dat was ook met Poison Arrow en dat werd zelfs een top 40 hit. nou. Als succes in Amsterdam uh, snel voor ABC gebeurd, want. Dat waren niet de afspraken, nee. Door de, de US uh, remix. Toch een lekker uh, oud plaatje klaarstaan. Zoals je gewend bent hier bij deze man. Bringing you the rare and royal classics. Nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar.